...straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Diktar Haag met het NOS Journaal. Bekende mensen uit het bedrijfsleven en wetenschappers... hebben kritiek op de kabinetsplannen... ...om te bezuinigen op de aidsbestrijding in ontwikkelingslanden. De gelegenheid van Wereld Aidsdag... ...plaatst het bedrijfsleven een open brief in het Financieel Dagblad. De wetenschappers laten hun ongenoegen blijken in de Volkskrant. Volgens het bedrijfsleven wordt de economische groei... ...in de ontwikkelingslanden bedreigd... ...als de aidsbestrijding vermindert... De wetenschappers vinden het medisch gezien onverantwoord om te bezuinigen. Het onderzoek naar aids en de bestrijding van aids is van levensbelang voor de hele wereldbevolking, zeggen de wetenschappers. Het geweld van de laatste week in Eindhoven heeft te maken met drugscriminaliteit. Dat heeft burgemeester Van Gijssel gezegd in de gemeenteraad. De afgelopen twee weken waren er vijf schietincidenten. Een man kwam om het leven. Zondag werd een huis beschoten, vermoedelijk met een mitrailleur. Van Gijssel wijst naar ouders van coffeeshops, naar ouders van coffeeshops die banden hebben met criminelen.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 Interpol heeft Wikileaks-oprichter Assange op de lijst van meest gezochte criminelen gezet. Aanleiding is het arrestatiebevel dat in Zweden tegen hem is uitgebracht wegens verkrachting. Assange, die geen vaste woonplaats heeft, kan nu moeilijker reizen. Het weer, het wordt een koude dag, het wordt maximaal 3 min 3 graden. Een harde Noordoostwind maakt het voor het gevoel nog kouder. Verder er vanmiddag in het zuiden en zuidoosten wat lichte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. In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 Het is het drie en vijf. Ja, ja, ja, ja. On, on. De grootste hit van Europa. Me be the the I, I me be I Niet betrouwbaar. I girl, I it. The taste of cherry, it. Maar wel origineel.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 We'll Made you cool. Are you cool? Punt 9 ZFN